Oh die Paulus. Dag, oor, oor. hoe is het? Ben je alweer verwend? Helemaal hoor, alles is nou weer bij het oude. En hoe is het met de meubeltjes afgelopen? die je zo verwijtend aanstaarde. Och, dat viel erg mee. Nou ik weer eenmaal een paar dagen thuis ben, is het net of ik niet weg ben geweest. Gelukkig maar. Uh, voel je je ook niet, uh, hmm, eenzaam? In het begin wel een beetje. Dat heb ik altijd als we Prieeltje gezien hebben, en ze is dan weer terug naar haar luchtpasteel. Ik wou er de vorige keer niet over praten. Wij nee, ook niet. We hebben expres niet over dat elfje gesproken, Salomon en ik. Maar we begrepen heel goed dat je er last van had. Oh, een beetje wel, ja. Maar nou is dat weer over, hè. Ik mis haar nog wel, hoor, maar het is toch ook erg prettig om weer hier in dit grote bos te zijn. Ik ben vanmorgen alle oude kennis afgelopen. Ik heb de konijnen begroet en de eekhoorns En ze waren allemaal heel blij om me weer terug te zien. Dat kan ik me voorstellen. Heb je onze oude kennis Eucalypta ook alweer ontmoet? Ik denk dat ze zich voorlopig wel schuil zal houden. Voor toverkunsten ben ik tenminste de eerste tijd niet bang. Het is mogelijk. Maar heel en dan zeer zeker ben ik daar niet van. En omdat ik daar niet zeker van was, heb ik vriend Salomo gevraagd... de sponshoogte te gaan nemen. Och, dat kan nooit kwaad, hè? Kijk, daar komt Salomo juist aan. Goeiedag, Saber. Iedereen nog gezond? Natuurlijk, Salomo. Waarom zouden we niet gezond zijn? Oh, het is maar een vraag. Nou, die heks die weer in het bos is, kan je nooit weten, hè? Ben je naar nou Eukalep naartoe geweest, Salomo? Ja, ja. Daar heb ik een bezoekje gebracht. Ik kom er juist vandaan. En, wat dacht je ervan? Zou die oude heks zich kunnen beheersen? Uh, wat zal ik je zeggen, ogenboerl? Ze was vriendelijk genoeg, daar niet van. Ze liet de groeten overbrengen voor Paulus en voor jou. Maar ze had het te druk om lang met me te kunnen praten. Te druk? Waarmee had ze druk? Ze was toch weer niet een tovermiddeltje aan het klaarmaken? Voor zover ik zien kon, niet. Maar ze was wel aan het studeren in haar grote toverboek. Oh, dat toch wel. Hm, dat komt mij heel en dan nog wel zo tamelijk iets als dat verdacht voor. Oh, goed, poedel, laten we daar dan niet direct weer iets lelijks achterzoeken. Het heeft misschien niks te betekenen. Dat zei Eucalypta ook. Salomo, zei ze. Dat ik nou in mijn doverboek zit te lezen, dat heeft niks te betekenen. Ik wil er alleen voor zorgen dat er geen toverkunsten meer vertoond worden in dit grote mosje, dat zei ze. O, oh, juist. En wat zei jij toen, Salomo? Ik zei dat ik de boodschap open zou brengen, en verder niks, hè. Verder niks. Nee, toen ben ik weggegaan. Neem me niet kwalijk, Salomo, maar het valt mij van je tegen. Als ik jou was geweest, dan was ik zeker nog wat gebleven. ...om te zien wat Eucalypta verder deed. Natuurlijk. Uh, als ik was gebleven, dan kan ik je ook meteen vertellen wat ze nou gedaan zou hebben. Niks natuurlijk. Zolang ik erbij was, helemaal niks. Inderdaad, daar heb je gelijk in. Maar dan is het nou mijn beurt om naar Eucalypta toe te gaan. En dan zal ik wel eens even goed kijken. Ja, wat wil jij nou kijken? Als jij voor haar neus staat, doet Eucalypta ook niks. Dat spreekt vanzelf. Het gaat er ook niet om te weten wat Eucalyptus doet als wij erbij zijn, maar te weten wat ze doet als wij er niet bij zijn. Ach, alweer gelijk, Salomon. Jij denkt toch beter na dan ik eerst meende. Ja, die hersens van mij zijn wel in orde. Dat merken we. Het is een en al zeer jammer dat ik mezelf niet onzichtbaar kan maken. Want dan zou ik in de gelegenheid zijn om haar eens rustig te bespieden zonder dat ze mij zag. Oh, maar dat kan ik. En het is ook zo. Paulus kan zich onzichtbaar maken. Ja, ja, ja, ja. Ik was het schoon vergeten. Inderdaad, dat kan Paulus. En dus, vrienden, dus ben ik degene die naar de Eucalyptus toe moet gaan. Gevaarlijk, hoor. Erg gevaarlijk. Niks gevaarlijk. Er kan werkelijk niks gebeuren. Ik sluip naar het heksenhutje, maak mezelf onzichtbaar en kijk wat ze doet. Dat is alles. Dat klinkt eenvoudig genoeg. En ik moet zeggen dat Paulus inderdaad de enige van ons drieën is die dit ongewerkt zal kunnen doen. Alleen uh, heb ik één tegenwerping te maken. En dat is? Nou, vinden jullie het nou wel aardig om eucalyptus te gaan bespieden als we nog maar net terug zijn van die grote reis? We hebben eucalyptus uit haar ballingschap gehaald, ze dus heeft beterschap beloofd en nou beginnen wij alweer. Dat is onzin, Paulus. Niet zo weekhartig zijn. Je weet even goed als wij dat Eucalypta, de heks, nooit of te nimmer te vertrouwen is. Ga jij dus gerust kijken wat ze doet. Als er niets te kijken valt, des te beter. Kwaad kan het niet. Goed, goed, dat zal ik gaan. Maar voorzichtig zijn, hè? Ja, daar kan je van op aan. Ik kom jullie wel vertellen wat ik ontdek. Of ik niet te Afgesproken. Na deze beraadslaging vliegen Uwuburu en Salomo kalmjes weg... en Paulus sluit zijn kabouterboom af. Nog steeds voelt hij zich een beetje schuldig... omdat hij Eucalypta liever zonder meer zou vertrouwen. Maar wat die heks tegen Salomo gezegd heeft, geeft toch wel te denken. Ze zou ervoor zorgen dat er geen toverkunsten meer vertoond werden in het grote bos. Ja, en wat betekent dat nou, hè? Wat zou daar nou achter zitten? Eucalypta is de enige die echt kan toveren. Maar ik geloof toch heus niet dat ze zichzelf het toveren wil afleren. Zo is ze niet, hè? Er zal dus inderdaad wel iets achtersteken. En om te ontdekken wat erachter steekt... ...daarvoor moet ik er inderdaad heen, dat is duidelijk. Wacht, ik zal dit paadje maar nemen. Achterom, dan loop ik niet zo in de gaten. Oh! Waar loop ik nou tegenop? Tegen mij! Je slaap was gevallen, daarom... Een rare plaats om te gaan slapen. Dat hoor jij thuis te doen. Ik slaap het ook fijn. Nou ja, dat moet jij dan maar weten. Ik slaap dan maar door. Ja. Ik slaap... Ik slaap door. Dag Paulus. Hoofd schuddend wandelt Paulus verder... en laat Gregorius rustig liggen slapen. Tenminste... Hij denkt dat Gregorius rustig liggen blijft. Maar in werkelijkheid veert Gregorius meteen overeind als Paulus uit de buurt is. Hij ziet er zelfs helemaal niet slaperig uit. Een tevreden grijnslag plooit zijn dassenmond. Zijn oogjes glimmen van slimmigheid. Hij knikt met zijn bol en gaat Paulus achterna zonder haast om niet op te vallen, maar toch zo dichtbij dat hij de kabouter niet uit het oog kan verliezen. Zo wandelen ze samen naar het heksenhutje. Paulus voorop, Gregorius een meter of tien achter hem aan. Bij het hutje gekomen gaat Paulus op zijn hurken zitten en trekt de toverkring om zich heen. Brudde mannen, op, zegt Paulus. Gregorius heeft aandachtig staan luisteren op een veilige afstand. Plekbaar heeft hij nu gehoord wat hij horen wilde, want hij knikt heftig en maakt meteen weer rechtsonkeerd. Huppelend gaat hij naar zijn eigen dassenhuisje en mompelt... <laughs> nou weet ik het, nou weet ik wat ik weten wilde, de, de overpuik, ja, ik bedoel de overspreuk, ja bramen pire dat was het, en dan word je daar. Haal me, daar zal ik plezier van kunnen hebben, groot plezier. Geen kan toveren, hoera, Net zo goed als daar. Wacht maar af tot ik het ga proberen. Ja, afwachten moeten we zeker. We moeten zelfs afwachten wat Paulus overkomt, daar ginds bij het hekseutje. Want hoor, voor vanavond is het afgelopen met de avonturen van Paulus de bosch stop stop stop